is donderdag 29 juni 2017. Dit is de Battevieren podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Deze week hebben we te gast onderzoeksjournalist Peter Siebold. Mijn naam is Latte Brouwer en als sidekick heb ik meegenomen Wim van den Berg. Welkom. Dankjewel. Bij de Battevieren podcast. Uh, we gaan het vandaag hebben over een boek modus operandi, met als ondertitel de pro-Palestijnse lobby en de kruistocht van de kerken. Just. Nou, dan is het een boek met ontzettend veel details en heel veel bronnen. Uh, misschien dat we nog op die details uh, in kunnen gaan, lang niet alles. Daarvoor moeten mensen maar het boek kopen. <lacht> um, maar laten we helemaal top-down beginnen. Um, heel veel rechtse mensen zijn pro-Israël, sommigen wel overwogen. Anderen, omdat je nou eenmaal pro-Israël moet zijn... ...omdat je rechts bent. Uh, met links hetzelfde. Uh, mensen die zijn pro-Palestina omdat ze links zijn. Soms zonder enige overweging. Uh, anderen hebben daar wel overwegingen bij. Uh, zou je als inleiding een, een, een algemeen beeld kunnen geven van de, ja, van de situatie... ...en hoe dat ideologisch voortkomt uit links of rechts? Nou, als je naar rechts gaat kijken, dan kom je eigenlijk terecht... Zeggen, ...bij de christelijke mensen... Vooral de kerken die van oorsprong pro-Israël waren, omdat de Bijbel en Christus en gauw zo maar door. Alleen eh, eh, jammer genoeg is dat eh, de afgelopen drie decennia veranderd, omdat de kerken door een aantal mensen omgeturnd zijn tot pro-Palestijns. Maar er zat dus een andere agenda tussen. Maar er zijn nog altijd mensen vanuit de kerken die zeer pro-Israël zijn. Daarnaast heb je dus een groep mensen die pro-Israël zijn, omdat links pro-Palestijns is. Dus mensen zeggen van nou, als, als ze pro-Palestijns zijn, kan het nooit goed zijn, dus dan moeten we Israël steunen. Want die ervaring hebben ze wel gehad in andere landen bijvoorbeeld. Nou ja, en dan heb je uiteindelijk natuurlijk de Joodse bevolking zelf in Nederland of in Europa. En die kun je ook in twee kampen verdelen. Je hebt de linkse Joden. Die ik wel eens heel cru zeg van Joodse NSB'ers. En dan heb je dus de echte Joodse mensen die trots zijn op Israël. Trots zijn op hun land. Hè, waar ze dus uiteindelijk recht op hebben gekregen. Nadat ze jarenlang eerst zijn weggejaagd. Eeuwen, eeuwen terug. En dan jarenlang achtervolgd in alle landen. En weer terug zijn kunnen keren naar Israël. Nou ja, en dan krijg je dus aan de andere kant. de pro-Palestijnse beweging. Waar komt dat nou vandaan? Nou ja, dat is een heel verhaal, maar daar zal ik niet al te diep in gaan. Dat komt oorspronkelijk vandaan uit de communistische wereld. Die dus, vooral vanuit de Sovjet-Unie, vooral de Sovjet-Unie, alle revoluties in de wereld gingen helpen uh, en financieren en trainen. Um, uh, die gingen dus ook onder andere, uh, want, want Israël was natuurlijk pro-westers, die gingen natuurlijk alle westerse, uh, uh, landen in de wereld aanpakken, van binnenuit uithollen. Dus waren de Palestijnen onder andere ideaal om die te gaan gebruiken tegen Israël. En dat gebeurde dus onder andere met aanslagen en gaan ze maar door. En uh, het was dus ook niet verwonderlijk dat je vanuit de linkse beweging in Nederland, dat begon onder andere met het Rode Verzetsfront, er zijn toen mensen van GroenLinks onder andere, Sam Pormes, Evert van den Berg, die zijn toen naar Tjaart gegaan, om te worden getraind in de Palestijnenkampen. hoe je moest omgaan met Kalashnikovs en hoe je bommen moest maken. en gaan ze maar door. Het is dus later ook wel eens een keer tevoorschijn gekomen. Zou je kunnen zeggen dat het een proxyoorlog is van links tegen het Westen? Uh, in die tijd zeker. In die tijd zeker. In die tijd zeker. Uh, uh, dat is de, in de loop der jaren is dat uh, vervaagd tot één grijze massa. En uh, dat komt eigenlijk omdat ook vanuit links vandaan zoveel mogelijk de verschillende kampen in het westen tot ontzuiling werden gedwongen. Dus het moest allemaal één grijze massa zijn waarin natuurlijk de linkse in invloeden de boventoon voerden. Ja, want uh, inderdaad uh, Peter, want als je inderdaad het boek leest, je leest inderdaad echt ontzettend veel verschillende organisaties. Denk je ook dat dat inderdaad ook, juist ook omdat het inderdaad zoveel uh, verschillende organisaties zijn, dat het eigenlijk ook zo grijs is geworden dat mensen eigenlijk ook gewoon, in die zin ook gewoon door de bomen het bos ook gewoon niet meer weten. Nou, dat is heel goed dat je dat zegt, want dat is natuurlijk ook een van hun doelstellingen. Uh, uh, hoe meer de mensen uh, niet weten of dat, hoe die in elkaar zit, hoe beter je je zaken kunt doen. Want het is natuurlijk door de jaren heen. Als ik bijvoorbeeld stel dat in de jaren, eind jaren 60 hè, of 65, toen begon de Novip. En eh, dat, dat, ging dus, dat, dat breidde zich uit als een olievlek. Maar toen hadden we dus we zeggen, van 60 tot 80. hadden we in Nederland een paar duizend eh, NGO's, niet-governementele organisaties. Nou, door de jaren heen zijn dat duizenden geworden. En eh, die hebben zich dus eh, als een octopus. Over de hele wereld verspreid. Die netwerken zijn zo enorm groot dat mensen überhaupt geen idee hebben hoe machtig ze zijn achter de schermen. Ja, en uh, voor degenen die niet helemaal bekend zijn met de term NGO's, mm -hmm. dat zijn dus niet overheidsorganisaties. Ja, maar niet gouvernementeel organisaties. Ja, maar ze krijgen dus wel geld van de overheid. Nou, dat is dus ook een ander kuntje wat ze dus sinds de periode in Uil hebben ingevoerd. Dat hebben ze heel knap gedaan. ...is dat ze dus uh, vanuit hun politieke vrienden... ...die dus ook in al die organisaties veel al zitten... ...tijdens hun politieke carrière of na hun politieke carrière... ...Novo bestaat een mooi voorbeeld van... Uh, ...want de dame die er nu zit komt uit GroenLinks vandaan... ...hoe heet ze die? Uh, uh, ...uit Iran. Uh, de onze dame, ik ben even de uh, naam. Farah Karimi denk Juist, ik. Ja. Farah En ze zijn dus veel meer geweest... ...want Bram van Ooyek van GroenLinks... Die was dus ook eh, voorzitter van de NOVIP. Nou ja, ze kunnen nog tientallen opnoemen. Uh, dus sinds die NOVIP-periode is dat netwerk enorm, maar dan ook enorm gegroeid. En ze hebben dus gezorgd, eerst vanuit Nederland, dat de ministeries, vooral buitenlandse zaken, daar miljarden voor ter beschikking stelden. En was dat misschien in het begin een miljard? Nou, het, is, het gaat op dit moment... Over, over heel veel, heel veel miljarden die dus naar al die organisaties gaan. Direct en indirect. Want wat we niet weten, ook weer zo mooi, dat ze dat vanuit de schaduw geregeld hebben. Dat is dat Nederland via buitenlandse zaken en binnenlandse zaken direct allerhande NGO's financiert. Maar dat onze subsidies van Nederland naar de Europese Commissie en naar de Verenigde Naties via die omweg ook nog eens een keer bij die groepen komt. Hebben mensen geen enkel idee van. Want wat doen die groepen? Die vragen een project aan, bijvoorbeeld in Afrika of in Azië. En dat project staat dan in de politieke aandacht. Niet alleen in Nederland, maar dan ook in Brussel bijvoorbeeld, ook bij de VN. Dan vragen ze Nederland geld aan voor zo'n project, wat tegelijkertijd ook in Brussel en ook bij de VN. Dus er gaan enorme geldstromen in om. En als ze dan graag geldstromen hebben waarbij de overheid niks, of niks over te zeggen heeft... Dan gaan ze dus een organisatie zoals de postcode loterij oprichten die bij hun zit. Want dan kunnen ze zeggen van als er controle is, nee maar dat geld komt van de postcode loterij. Niet van de belastingbetaler. En daardoor zie je dus ook inderdaad dat mensen zoals Bill Clinton die normaal gesproken eigenlijk gewoon niks in Nederland te doen hebben. In één keer natuurlijk ook naar tuurlijk, Nederland komen. Tuurlijk, maar dan kun je ook zien dat zo'n postcode loterij verbonden is met de Clinton Foundation. En dat die Clinton Foundation in dezelfde projecten actief is... of grotendeels veel projecten actief is... waar ook buitenlandse zaken financiert, mevrouw Ploumen. Ja. Dat, uh, want, want, want, uh, want dat inderdaad viel mij, viel mij wat dat betreft uh, ook, inderdaad, ook inderdaad op. Dat was echt uh, dat, inderdaad, dat je ook een soort van... Een schimmig, altijd een schimmige lijn ook hebt. Dat, dat beschreef je ook eigenlijk ook in het boek dus eigenlijk ook wel... Um, he, inderdaad wat wij eigenlijk ook aan de oppervlakte zien en wat we ook in de media zien en ook uh, aan, de, aan de onderkant eigenlijk een soort van lijn waarbij we inderdaad uh, zien inderdaad, uh, bijvoorbeeld he, uh, op pagina 193 staat bijvoorbeeld het, uh, het Goudse uh, GroenLinks uh, ja ja die ook ik, ja, ik ga ook zenuwen gooien. gooien inderdaad maar um, hoe diep zijn nou eigenlijk ook die contacten eigenlijk tussen laat ik het zo maar zeggen inderdaad de uh, de bovenwereld, laat ik het zomaar dan even, even ja, de politieke bovenwereld en onder, onderwereld. Hoe, hoe, nou ja, dat hoe heb schat ik je dat namelijk in? Nou, Dat heb ik in, in het boek Econostra. Daar heb ik op de afbeelding staan, aan de voorkant van de kaft, staat de spekkoek. En zo moet je dat ook in die in dat machtige netwerk zien dat in die bovenste laag van die spekhoek zit de, pol zit de politiek. De VN, de Europese Commissie, eh, nationale overheden. En dan ga je daaronder zitten de kerken, de vakbeweging, eh, de, de universiteiten. En de laag daaronder kom je terecht bij de Pax Christi, bij de Oxfam, Novib. En hoe dieper je in die spekhoek zak, hoe radicaler die organisaties worden want, dat, inderdaad, want dat, dat zie je, hè, dat lees je natuurlijk ook inderdaad in Modus Operandi, dat eigenlijk twee, eigenlijk de verbinding wordt eigenlijk grotendeels gelegd eigenlijk tussen twee organisaties, namelijk in het Praxis Christi en het, uh, en het Palestina Comité en eh uh, dubbele petten zitten. Ja, en dat en dat en daar en uh, en daar en daar zie je inderdaad dan ook echt uh, is er want is dat want dat is dus echt inderdaad dan ook volgens volgens u inderdaad dan ook echt de grootste uh, ja, eigenlijk de grootste de grootste stroom zeg maar waarbinnen eigenlijk dus dan dus ook die linkse die linkse kerk eigenlijk loopt. Als je het dus hebt over de Palestijnen, dan is dat eh uh, ik maar zeggen de belangrijkste beleidsmakers voor alle subsidies en, en voor de media, eh, alles wat maar pro-Palestijns is. Dan kom je daar terecht. En eh, dan moet je zo zien dat Pax Christi eh, het van oorsprong een kerkelijke organisatie is tussen haakjes. Eh, Want dat beschrijf ik ook door die meneer Alfrinke, die als jonge priester eh, ging studeren in eh, Jeruzalem. En al heel snel, dan praat ik over 1928... ...heel snel vond dat die joden veel te modern waren... ...en die, die Arabieren die geloofden nog echt in islam... ...en hij had veel respect voor uh, Al-Husseini... ...de latere vriend van Hitler, hè? Uh, die meneer. Dus toen hij terugkwam in Nederland... ...ging hij dus die anti-Israël, anti-joods... ...ging hij voortzetten in de beweging Pax Christi. En toen hij op het begin van Pax Christi... ...binnen de kerken het voor elkaar had... ...dat de meerderheid ook pro-Palestijns werd, de katholieke kerk. Toen gingen ze dus die café oprichten vanuit Pax Christi vandaan. Want ook die protestantse kerken moesten mee. En toen ging Mientjan Jan Faber bijvoorbeeld, hè. en Jan Verlaak, die is overleden nu, die met z'n beiden, die gingen dus het veldwerk verrichten om alle kerken ook pro-Palestijns te maken. Nou, dat vind je tot in detail in het boek terug. Hoe is dat gegaan? Wat hebben ze gedaan? Nou, weet je. En ze hebben het zelfs zo ver voor elkaar gekregen. dat ze de moslims uh, uh, hebben geleerd. of de Palestijnen van. wij zijn eigenlijk de slachtoffer van de Holocaust. Dat hoor je tegenwoordig. Het is bij Pax Christi begonnen. Wanneer het begon kun je vinden. in het boek. precies op de datum. jaren geleden. Want. Um, want want kijk, want je ziet inderdaad wel dat de, de strategie van links eigenlijk dat heel uitgebreid is. Dus in dat voor elke case eigenlijk opnieuw weer een nieuw groepje oprichten. Uh, ja. Tot, ja, Tot in de treurens toe. Ja. Laat, laat rechts eigenlijk nou ook niet gewoon een steek vallen. In die zin? Nou, kijk, het probleem is: uh, uh, bij links het ontstaat bij links allemaal uit idealisme. Hè? Totdat ze op een bepaalde functie terechtkomen in een organisatie, flink geld gaan verdienen, fatsoenlijk salaris, ze kunnen een huisje kopen een hypotheekje, ze zijn gewend over de hele wereld te reizen van de ene VN-conferentie naar de andere schaduwconferenties te houden wanneer dat wat is. Kijk, rechts over het algemeen zijn mensen die werken, die een bedrijf hebben, die een doel nastreven om geld te verdienen en een carrière op te bouwen. Die gaan het s'avonds niet nog eens een keer politiek bedrijven op een enkeling na. Dat is het probleem en als je dan in het rechts, als ik dan het bedrijfsleven vergelijk met die NGO's, dat proberen ze dan elkaar een stukje van de koek af te snoepen, bij het rechtse gebeuren, in het bedrijfsleven. Maar wat je bij links hebt, daar heb je een aantal mensen die aan die subsidiekranen zitten. Dat zijn dus allemaal zeggen de rentmeesters die dat hele systeem controleren. Als dan een NGO even buiten het straatje poept of buiten het dingetje poept, dan wordt even het subsidiekraantje een beetje dikker, En dan loopt hij mooi weer in de lijn, dus dat is één geoliede machine. Dus je zegt van rechts concurreert meer onderling en streven dus meer. En misschien ook uh, vanwege het individualistische versus het collectivistische. Uh, Correct. Dat, dat rechtse mensen meer uh, voor hun eigen hachje zorgen en, hun eigen, en, en, en dus ook onderling met elkaar kunnen concurreren. Terwijl links dus één grote. Uh, ja, één uh, is. één grote ideologie is. hebben ze. En ja. uh, op een gegeven moment moet je ook niet vergeten dat vanuit die linkse ideologie mensen afhankelijk worden gemaakt. He, ...want dat was vroeger dus ook in de voormalige Sovjet-Unie... ...stap ik maar even terug... ...individu mocht niet. Het individu werd kapot gemaakt. Wij denken voor je. Wij zorgen als je ziek bent, krijg je geld... Wie vakantie, kun je vakantie. Niet denken, want dan verlies je macht. Want als mensen, individuen, tot ontplooiing komen... ...hebben ze jou niet meer nodig. En dat is bij links is dat afschuwelijk... ...die leven van de armoede binnen de maatschappij. Of dat nou geestelijke armoede is of niet... ...daar leeft links van. Als een maatschappij tevreden is... Joh, dan hebben ze helemaal geen recht meer van bestaan. En hebben ze niks meer te doen. En daar zijn er geen comité's meer om te subsidiëren. Als dat SP niet zitten? in Amsterdam naar de schimmel woningen te kijken? Bij ja. wijze van spreken. Of dan roept de SP niet op van oh, we moeten gaan kraken. Uh, of GroenLinks uh, met dat dwars hebben een bommetje nog op zolder liggen. Waar ze eventueel mensen mee kunnen dwingen. Uh, ga zo maar door. Uh, daar heb ik het over extreme. En wat ik me afvraag. Je noemde net van het begint ideologisch. Ik, ja. ik krijg een beetje... Uh, de indruk dat je dus een bovenlaag hebt, uh, die dus inderdaad uh, vrolijk rondreist, goed geld verdient. Uh, zijn die überhaupt ooit ideologisch begonnen? Of zijn, zitten die daar al vanaf het begin in uit een uh, soort nou, eigen Nou, ze zijn gewin? allemaal wel een beetje ideologisch begonnen. Kijk, er zijn er een aantal die zijn uh, uh, uh, uh, vanuit politiek gedrevenheid, linkse politieke gedrevenheid, erin gerold. Hè, vooral toen de tijd cpn PSP, PPR, het huidige links. Maar er zijn er ook een aantal die gewoon als collectant, bij wijze van spreken, uh, begonnen zijn. En dan langzaam zijn opgegroeid binnen zo'n organisatie. Geld zijn gaan verdienen. Uh, veel gereisd hebben. In mooie hotels hebben kunnen wonen. De hele wereld gezien hebben. Nou, dan heeft het niks meer te maken met het idealisme waar ze mee begonnen zijn. Ja, ik kreeg ook een beetje de indruk dat die bovenlaag die, die we nu beschrijven, dat die er is. Maar dat er ook een heel groot voetvolk is van mensen die eigenlijk niet precies weten waar ze mee bezig zijn. En ze hebben Oh, die arme Palestijnen en die gaan dan... Het zijn natuurlijk allemaal dingen, die NGO's, waar je niet echt tegen kan zijn, zeg maar. Nee, nee natuurlijk. Ze hebben hoog knuffel gehaald. Hè. En uh, daarop, daarop drijven ze. Maar het is niet die onderste laag, het is de middenlaag. Die onderste laag kun je vergelijken met Palestijnse terroristen. Dat zijn gewoon mensen die meegedaan hebben in, in bijvoorbeeld de rellen in Israël met Palestijnen. Andere dingen. En die echt tot alle andere dingen in de staat zijn. Ja, en het is de afhankelijkheid uh, die je net noemde. Is dat ook uh, om het feit dat ze alleen maar binnen dat netwerk dan nog hun geld kunnen verdienen? Als ze helemaal een beetje leuk Tuurlijk, verdienen. Tuurlijk, ze kunnen nooit in het bedrijfsleven terecht. Weet je wel nee. zien wat het is? Hun nee. eigen geld verdienen. Kunnen ze niet? Ja, ja, precies. Dus ze hebben geen enkele andere uitweg. En dat is natuurlijk bij rechts ook anders. Hè? Want uh, als iemand je bedrijf kapot maakt, dan kan je een nieuw bedrijf starten. Ja. Uh, ja. En dat kan ja. je in een totaal andere industrie doen, los van uh, ja, degene die je gefrustreerd heeft. Uh, genoeg initiatieven hebben wel, ja. ja. ja want is het ook niet gewoon dan ook een andere manier van, van in die zin politiek bedrijven? Dus in, ik denk dat zeg maar echte uh, ja, echt goede rechtsideologen die. Doen dat in ieder geval op basis van, van veel lezen, veel, veel theorie. En, maar dat eigenlijk links dan ook veel meer de. Uh, niet zozeer eigenlijk de, de wetten van, van leerstof eigenlijk hanteren, maar veel meer de wetten van de macht. Dus veel meer van nou, hoe, hoe bedrijf je nou macht, hoe zorg je nou voor dat machtsspel? Is dat ook niet gewoon een heel groot verschil oh, dus wat dat je daarin is een, ziet? Dat is een heel belangrijk onderdeel van links gebeuren. Want uh, daar ga ik maar even terug de geschiedenis in. Op een gegeven moment toen links dus zich steeds verder ging uitbreiden. Toen hadden ze een heel belangrijk wapen. En dat wapen werd ze werd, werd aangegeven of aangereikt vanuit wederom de Oostbalklanden. En dat wapen heet antifascisme, antiracisme. Ze gingen iedereen die het niet met hun eens was, gingen ze beschuldigen van fascist. Wie wilde nou van politicus tot de man op straat of vrouw op straat. Wie wilde nou beschuldigd worden van fascisme na die afschuwelijke Tweede Wereldoorlog? Dus iedereen werd monddood gemaakt. En als je dus ook ziet hoe in die tijd antifascismeorganisaties zijn opgericht, nou hebben we nog AFA en dat soort dingen meer, artikel 21, maar hoe die van het begin zijn af opgericht en welke radicale methodes hebben toegepast tegen andersdenkenden. afschuwelijk. Ja, want, want inderdaad, we hebben inderdaad ook al eerder... in een eerdere podcast, inderdaad, hebben we ook al... inderdaad besproken, uh, volgens mij mijn eerste podcast... bij de Battevieren podcast, inderdaad... dat er ook niet een, uh, een goede term ook is... om eigenlijk dan ook weer te, te counteren... omdat namelijk, je ziet inderdaad... iedereen wordt wel heel snel racist of een seksist... of een nou, uh, fascist, maar nou, je hebt eigenlijk als rechts... niet echt een term om dan te zeggen van... hé, hey, dit, is, dit is niet goed, zeg maar. Nou, ik zal je een mooi voorbeeld geven... en dat komt weer door de onwetendheid van mensen. Nederland heeft een prachtstukje geschiedenis... Wat verzwegen wordt. Wat eigenlijk op school onderwezen. en wat, wat in onze geschiedenisboeken. wordt te zijn. wist je dat de eerste buitenlandse geheime agenten. van de Sovjet-Unie Nederlanders waren? Wist je dat de bekende Henk Sneevliet. waar links allemaal jubelend onze vakbondsman. En oh, bo, bo, bo, bo, hè? wist je dat dat de adviseur van Stalin was? Dat die vent door Stalin. naar China gestuurd is. om Mao te helpen bij het opzetten. van zijn communistische partij? Wist je. Dat iedereen zweeg toen in de Gulag 22 miljoen mensen vermoord werden. En bij Stalin 50 miljoen mensen. Ik zeg wel eens voor flauwekul, flauwe een grapje. Als er een bijeenkomst is waar ik politici zie staan. En dan staat in een hoekje GroenLinks links of de partij van de nou Aalobbeke naartoe. En dan zeg ik zo aan, eh, kunnen jullie me vertellen waar de Adolf Hitlerstraat is? Ja, dan beginnen ze te grinniken net zoals jullie nou doen. Zeg ik, waarom lach je dan? Ja, jij denkt toch niet dat? Zeg ik, wel. Ik reed net door de Henk Onder de Henk 22 miljoen doden gulag, 50 miljoen doden ma, hoezo? Mensen weten het niet. Dus als iemand jou beschuldigt van fascist, dan zeg je, wie ben jij? Ben jij niet degene die uit dat clubje stamt die zwegen toen er 22 miljoen mensen afgelopen? We zouden alleen een mooi woord van moeten vinden. Maar, maar dat is dus inderdaad, he, dat is inderdaad de termen inderdaad zoals solidariteit, duurzaamheid, ja, ja dat... Uh, ja, re ja, rechts heeft partijkartel. Dus we moeten even dat woordenboek uh, maar eens een uh, beetje gaan uitbreiden uh, dan. Hè? We moeten we eens allemaal eens even leuke woorden uh, zien uh, te verzinnen. Uh, ja, ja, ja. Uh, ja, ja, wat, ja, wat, wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat dat aangaat wel. Maar, maar, uh, nou, dit is dan meteen een soort prijsvraag aan de luisteraars. Kom eens met een naam voor de Linksers over het afschuwelijke drama van Stalin en Mao. Hoe gaan we ze noemen? Niet fascist of rode fascisme? Ja, dat is weer niet... Nee, we moeten een andere leuke naam vinden. Dat, uh, ja, ik, kijk, ik, ik opper zelf altijd uh, de term. En eigenlijk, ja, dat is eigenlijk, eigenlijk ook mede ook door, door Hans van Liet, ook een eerdere podcastgast, ook ontstaan. Linky Winky, wat ik altijd, heel, altijd wel een leuke term zelf... Ja, maar dat is leuk. Nee, fascisme, ja, ja, fascisme is, is, is dat roept, leuk, iets, op. Dat nee, roept dat iets op. Nee, dat roept iets op. Helemaal, helemaal maar goed, iets als een marxist of communist, uh, kijk het is natuurlijk een ideologie die nou ja, om en erbij 100 miljoen doden heeft uh, gekost, ja. uh, maar toch niet die negatieve annotatie krijgt. En dan ben ik zelf half Tsjechisch, dus ik heb van mijn moeder ja. wel uh, heel goed meegekregen ja. wat communisme dan precies is, wat ze trouwens in Tsjechië socialisme uh, noemen, wat heel Tuurlijk, interessant is. het maar noemen ze het verschil? Noem nou ja, er is dus eigenlijk geen verschil. Begrijp je? Uh, maar uh, er wordt wel gedaan... alsof communisme iets totaal anders is dan socialisme. En sociaaldemocratie, dat is helemaal ah, iets beschaafd. Tuur, tuur, tuur. Terwijl het is natuurlijk één pot nat. En, uh, maar het rare is dat dat dus geen scheldwoorden zijn. Dat fascist wel een worden is en communist niet. Terwijl onder Amerikanen uh, was dat natuurlijk wel zo. Van uh, een uh, commie... Nog altijd. Dat, dat Nog altijd. een good commie, is een ja, dead ja, commie. Ja, ja, ja, dus, ja, ja, ja. dus dat... Waar, waarom is het nu Nederland geen scheldwoord? Dat is een hele mooie vraag. En, um, je moet je naam, nou, en het is zeg, waar ik eigenlijk mee begon. Er is een stukje Nederlandse geschiedenis, wordt verzwegen. En doordat die verzwegen wordt, weten mensen ook niet wat communisme is. Tenminste, vooral de jongeren tegenwoordig. Hè? Want ik noemde net die Henk Sneevliet. Maar Nederland was ook betrokken toen de tijd in de Spanje oorlog, de burgeroorlog. Waar zoveel Nederlanders trots op zijn dat hun vader of opa heeft in Spanje gevochten. Maar dat werd door Stalin geïnitieerd in het begin. En de Nederlandse brigade, weet je hoe die heette? De Zeven Provinciën. En weet je waarom die de Zeven Provinciën heette? Omdat Henk Sneevliet toen hij dus in Indonesië zat, de arbeiders had opgestookt. En dat ze toen het, uh, marine schip, het Nederlandse Marineschip de Zeven Provinciën kaapte. Die naar Rusland wil varen en door onze eigen luchtmacht gebombardeerd is. Heb je het ergens gelezen in de schoolboeken? Nee, hè? begrijp je? Ik bedoel, mm -hmm. Daarom weten mensen ook niet wat communisme is. Daarom mm -hmm. uh, Ze hebben dat zo goed weggestopt. Maar een prachtig stukje geschiedenis. Mm -hmm. Maar maakt het je aan de andere kant ook niet beter? Want kijk, ik kan me, even, ik kan me even voorstellen dat als jij de tv. Uh, inderdaad al, al gewoon aanzet en je, je ziet inderdaad al de, het NOS journaal en je ziet inderdaad, uh, weet je wel, alweer hè, op de, op de hè, dus waar niet op de, op de tv zelf, maar inderdaad hè, dus mensen zoals Lies Zegveld en de Annelies Moorse, de Twan van Tevelis <laughs> hè, die je inderdaad ook allemaal in het boek uh. beschrijft, maar, maar word je daar niet ook gewoon een soort van politieke atheïst van? Dat je denkt van ja, misschien ben ik ideologisch wel, wel rechts, maar ik wil gewoon met de mensen die er nu in ieder geval zitten, wil ik gewoon helemaal niks mee te maken hebben. Weet je wat is? Uh, uh, niks mee te maken hebben. Ik wil ze op de voet volgen. En waarom volg ik ze op de voet? Uh, ik vind dat er mensen moeten zijn die ze aan de kaak stellen. En uh, dat is ook eigenlijk waar ik, waar ik me op richt: is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van wie zijn die figuren die daar op tv hun verhaal lopen te vertellen. Die in de Volkskrant Parool of NRC. Nee, Parool is een stuk. Uh, beter geworden de, de laatste jaren. Maar het NRC, wie, wie zijn, het AD, wat zijn, wat zijn er van mensen? Hè? Weten mensen eigenlijk wel wie die figuren zijn die daar? En om, om je te zeggen hoe ik reageer als ik tv of kranten lees, zou je eigenlijk mijn vrouw moeten vragen. Want die zegt alsjeblieft: lees alsjeblieft niet waar ik bij zit. Of kijk alsjeblieft niet naar het nieuws waar ik bij zit. <laughs> Uh, de de ergernissen die stapelen zich zeg maar, nou, zo, zo vreselijk op dat het niet meer, uh, dat gewoon niet meer, niet meer lukt. Zeg. Ja, ja, ja. Het lijkt, lijkt het een beetje Archie Bunker die tegen die tv zit te kletsen. Nee. <laughs> ja. ja, Want, ik, want, want, want dat, dat heeft mij, dat is denk ik ook wel de, de belangrijkste les in ieder geval, die ik ook wel, in die zin ook wel in het, in het, in de, van het boek ook wel ook heb geleerd. Zeg maar. Want het is natuurlijk. Uh, want ik denk dat zeker binnen rechts is er natuurlijk ook, he, binnen, binnen, de, he, binnen bijvoorbeeld de VVD et cetera, is er natuurlijk ook eigenlijk zo'n zo zo soort kliek. En de, uh, de beste les die ik hier ook uit ook heb geleerd is dat er echt gewoon een hele grove scheiding wat dat betreft ook is tussen de ideologie en de, de praktijk ook in, in het veld. en, en uh, wat, uh, en dat is dus inderdaad ook... Hè, wat we dus ook ook net ook hadden ook over het partijkartel... van Thierry beschrijft het als iets heel abstracts... jij beschrijft het Peter als iets heel concreets... en ik denk dat, dat een heleboel van die... Hè, dus echt ook de concretisering... dat er daar ook heel erg veel op dit moment... ook gewoon op, op stuk loopt wat mij betreft. in dat, ieder geval kl de uh, dat klopt, dat klopt. Kijk, als je mensen dus uh, uh, in een discussie wilt wapenen... of in een dialoog wilt wapenen... dan moet je ze voeden met kennis. Maar dan wel kennis... ...die dus gebaseerd is op feiten. Feiten, feiten, feiten. Daarmee kunnen mensen kunnen ze zich weren, kunnen ze zich wapenen... ...kunnen ze, zich, eh, kunnen ze iets, een tegenbeweging opbouwen. Eh, maar wat hebben we tot nu toe over het algemeen gehad? Al, wel, Ik moet zeggen, er is een verandering op gang. Eh, want we hebben een, een Joost Miele, Niemuller, we hebben een Wierdruk... Uh, ...we hebben, uh, hoe heet ze, uh, uh, uh, die Turkse... Roemer. Eberuma. Eberuma. Uh, er, er is een verandering op gang. Alleen er moet een bindmiddel tussen al die mensen komen. En dat is er nog niet. Er moet een bindmiddel komen waardoor ze elkaar ondersteunen. En uh, op een gegeven moment zeggen: Goh, jij bent daar goed in. Ik heb dat voor je, alsjeblieft. Doe dat wat mee. Doe daar wat mee. He? Vanmorgen ik heb ik een oproep gedaan van uh, hoe dat het onderwijs uh, is geïnfiltreerd door die hele linkse beweging. Ik heb een oproep gedaan: stuur me. ...iemand die een boek wil schrijven... ...hoe dat gebeurd is, op welke wijze. Mijn archief zit vol met voorbeelden... ...hoe dat drie decennia geleden begonnen is. Hoe ze dus dat hele onderwijs hebben omgeturnd. Ja, dat, uh, we hebben inderdaad ook eerder... Uh, ...podcastgast uh, Jernens Rammer Tausing gehad... ...met de Facebookpagina... ...Linksje Indoctrinatie op mijn universiteit. Ja, vol, <laughs> volgens mij, ik denk dat hij ook wel luistert... ...dus volgens mij is dit gewoon een open sollicitatie... ...wat dat betreft. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, welkom. Hij kan naast me gaan zitten... En ik, ik adviseer hem om bijvoorbeeld in, in het kader van afstudeerproject en scriptie of iets anders eh, onderzoek te doen. En dan kunnen we er altijd nog een boek van maken. Maar dat scheelt een heel veel werk. Maar het is ook wel interessant om even te weten, uh, wat heeft je bewogen om dit archief aan te leggen en hoe ben je... Als, als die informatie, als je dat vrij wil geven. Maar hoe kom je aan je informatie? Wat heeft bewogen? Het nou, archief. Uh, of ben je er overheen gestruikeld, zeg nee, maar? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is altijd een, een standaardvraag die je krijgt. Hoe ben je daartoe gekomen? Hoe, wat? En dan heb ik altijd een heel kleine verklaring. Ik ben een oorlogscadeautje. I'm a war child. Mijn vader was een Amerikaans soldaat. En die leerde mijn moeder kennen. En uh, hij liet mij als cadeautje achter. Gelukkig heb ik hem heel vroeg leren kennen. En ik heb dan nog hele discussie met hem gehad in Amerika, in de tijd van de Vietnamoorlog. Mijn neefjes hebben daar gevochten, Amerikaanse neefjes. Ik heb het World Trade Center zien bouwen, hè? maar ik heb het ook nee zien komen. Um, ik kon niet begrijpen, als jonge jongen zijnde, hoe Nederland in staat was, die demonstranten, om de Amerikaanse vlag te verbranden. Ik dacht altijd, mijn vader heeft gevochten, die zat van boven naar onder onder de littekens in die oorlog, eh, om dit land mee te helpen, dit land te bevrijden. En waarom zijn wij hier de Amerikaanse, waarom alles tegen Amerika? Hoe zit dat nou? En ik zag altijd dezelfde symbolen voorop. op hamer en sikkel en de roos van de, van de PvdA. En dezelfde figuren voorop lopen. En ik kreeg daar als jonge jongen een hekel aan. Alleen ik kon dat niet onderbouwen. Totdat ik op een gegeven moment in 1970 in de Belmermeer terecht kwam. En ik daar begon als bewaker. En ik toen al onze rijksgenoten zag komen en onmiddellijk allerhande advocatencollectieven en, en hulpinstanties uh, die onze rijksgenoten gingen begeleiden. kregen kreeg er allemaal kantoren voor en die kantoren moest ik bewaken. Alleen het avonds moest ik alles afsluiten, kijken of er ramen open stonden. Dus toen kon ik nog wel eens wat lezen en toen zag ik ineens dat bijvoorbeeld het advocatencollectief werd na vijf uur het avonds cpn kantoor. En toen werd alle maatschappelijke materialen gebruikt voor communistische propaganda. Of voor de PSP of voor de PPR. Dus ik begon langzaam te begrijpen hoe dat in elkaar zat. En toen werd die haat omgebogen in interesse. Van god hoe hebben ze dat gedaan, we zijn allemaal mensen. Ik heb al eens dus een tijd gehad op een gegeven moment toen ik dus begon met het verzamelen van informatie. Want het begon eigenlijk, ik bewaakte daar ook een project met tachtig herenhuizen. En op een gegeven moment stond er op de, de nominatie om gekraakt te worden. Toen kwamen krakers uit de Vondelstraat, hè, de beruchte pand. Die kwamen naar de Bijlmanmeer, gingen in die culturele ruimte zitten. En spraken de Surinamers en, en uh, Antillianen toe van... ...jullie hebben ook recht op zo'n huis en jullie moeten dit. En we gaan samen die huizen pakken, hè, want die stonden allemaal leeg. die Dus ik kreeg een verantwoording. Dus ik liep naar mijn opdrachtgevers en ik zei van... ...jongens, het gaat gekraakt worden, wat moeten we doen? Dus die wilde bouwvakkers met knuppels en ik zei, nee, want ik werk hier. En ik moet volgend jaar hier ook nog werken. Laat mij maar even denken. Dus 's dus nachts op mijn auto, dat ik de patrouilleer, dacht ik, hey, wacht nou even, omdraaien. Er zijn ook mensen die huizen zoeken en niet radicaal zijn. Dus toen ben ik woningbureaus gaan benaderen en studenten gaan benaderen. En ik heb dat, die huizen, die tachtig herenhuizen, want ik wist dat het binnen drie dagen moest gebeuren, volgezet. Met, uh, uh, uh, uh, hoe noem je dat, uit, uitlenen van huizen. Het komt op mijn koker. En toen heb ik samen met Pricewaterhouse een contract samengesteld. Een uitleencontract. Dus toen die krakers kwamen met die Surinamers, had ik buiten, was precies op Kroning van de Koninginnedag, Beatrix. Want er was geen politie, hadden ze mooi uitgekiend. Maar ik had intussen ook politieagentjes erin wonen, want die waren uit het hele land Amsterdam gehaald. En die, dus die konden mij even ruim naar wonen. Dus toen ze aankwamen was alles bezet. Er stonden gordijnen voor, een tafel, een stoel en een bed. Had ik een drie dagen tijd gedaan met een woninginrichter. Dus toen kwamen die politiepetjes tevoorschijn, de mensen dacht, er was niks meer te kraken. En ik had buiten een tafel neergezet en een oranje bitter, van kon ik kon een glaasje oranje bitter krijgen. Zeker inderdaad. Zeker inderdaad toen natuurlijk ook... Hè, met, met de slag om de brouwerug en zo. Ja, wat, wat, wat, wat natuurlijk mooier om daar inderdaad... dan een, een glasje oranje Ja, te zeggen. Ja, ja, ja, ja, maar ja. maar wat, ik, wat ik eigenlijk... in dit gebeuren wil zeggen... is leer je tegenstander kennen. Ga niet meteen grijpen... naar middelen of weet ik allemaal wat ik... leer eerst hoe ze denken. Kruip onder hun huid... en bestrijd ze met hun eigen uitgangspunten. En een van die uitgangspunten is...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 Maar Is dat ook niet ook iets? Want juist eigenlijk, uh, bijvoorbeeld het liberalisme is heel erg individualistisch natuurlijk ingesteld. Ja. En uh, terwijl terwijl hè, natuurlijk inderdaad hè, het socialisme, communisme is natuurlijk van nature veel meer ingesteld. Ja. Dus dus daarom vind ik het ook in die zin is het natuurlijk daarom dus ook logisch ook dat die ook, dus ook sneller samen zullen klonteren. Ja. Maar, uh, maar is het dan in toch wel in wel ook goed dat, dat je, want wat je anders namelijk ook wel weer krijgt, binnen, binnen rechts, ook weer een soort van uh, politieke correctheid, dat je inderdaad ook binnen rechts ook wel weer over een heleboel dingen ook wel weer hetzelfde gaat denken natuurlijk. Nou, kijk, op dit moment zie je dat bijvoorbeeld mensen die dus niet tot de linkse beweging behoren, of linksdenkend zijn, de mensen hebt ook goede linksdenkende mensen hoor, maar mensen die dus uh, uh, tot de linkse kerk behoren, dat die zoveel verworvenheden, van ons afpakken... Hè, voor de ouderen... Voor, uh, uh, neem, neem dan bijvoorbeeld... het hele asielprobleem wat er ontstaat... dat uh, mede door de... kosten van de overheid... bijvoorbeeld onze gezondheidszorg... onze eigen bijdrage wordt groter... Uh, uh, bewoning van, van nieuwe huizen... jongeren moeten wachten... omdat uh, uh, asielzoekers voorgaan... Uh, er wordt zoveel... van onze verworvenheden afgepakt... vrijheden... je kunt bepaalde wijken niet meer lopen... dus Liberale mensen zullen gedwongen worden, willen ze iets daartegen kunnen doen, samen te werken. Als we doorgaan op deze manier, dan kunnen we straks allemaal, vooral de vrouwen, een kan dragen of een hoofddoekje dragen. En jij moet je baard laten groeien. Ja? Dus we worden gedwongen als we niet om ons heen kijken en zien wat er de sluipende wijze gebeurd is hoe onze scholen, als ik op de scholen ga kijken... hoeveel, hoeveel, hoeveel blanke kindertjes zitten nog in Amsterdam op scholen? He? En ik heb niks met racisme, absoluut niet. Zeker niet. Maar je ziet wel dat er dus een volksverhuizing plaatsvindt... waardoor de hele samenstelling van onze maatschappij verandert. En daarmee de cultuur, regelgevingen en ga zo maar door. De politie die iftar bijeenkomsten houdt. Kinderen van scholen die geknield in een moskee zitten... Waar zijn we mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Dus op een gegeven moment... als liberalisme, liberaal mensen willen overwinnen... als het individu wil overwinnen... ja, samenwerken. Samenwerken. Of begin maar alvast met de Koran te lezen... of andere dingen te doen. Maar er zit nog een ander element aan... Uh, want jij hebt het nu een beetje over de islamisering, zeg maar. Onder andere. Uh, onder andere. Uh, daar zit natuurlijk ook een demografisch aspect aan... Uh, in de zin van, ook al halen we geen enkele moslim meer binnen. Uh, doordat ze aanzienlijk hogere oh. <laughs> geboortecijfers hebben. Zeggen. Ja, dat ja, ja, mag je rustig zeggen. Um, uh, dat wil Allah. Want er is een kreet geweest van een hele belangrijke imam, jaren geleden. Uh, tijdens de internationale uh, islamitische conferentie. Toen de muur omlaag kwam, zei hij zo. Oost en West hebben nu lang gevochten. Nu gaan wij. Zij hebben de atoombom. Wij hebben de baarmoeder van de vrouw. Ja, dus ook al zou je als euh, liberalen of rechts, of hoe je het wil noemen, euh, euh, samen gaan werken, dan euh, is het niet al te ver, zeg maar. Zijn er niet al. Uh... Nou ja, weet je, weet je, weet je, weet je uh, natuurlijk zijn die mensen. En natuurlijk groeien ze in aantal in enorm snel. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat wij onze wetten aan moeten passen. Dat de vrouwen niet meer op straat kunnen lopen. En, uh, want heel veel moslims zijn mensen die net zo denken jij Ja, en ik hoor. Alleen ze durven niks te zeggen, omdat ze bang zijn voor hun eigen achterban. En ook nog eens een keer door de linkse kerk worden aangevallen, afgemaakt worden. Ja? Ja, wat, zie jij onder moslims dan ook een groep dat je zegt, van die, die zouden, daar zouden wij dan mee kunnen samenwerken? Om ze ja, eigenlijk te Zeker weten. Ja, moderniseren, ja. of hoe wil ja. je het noemen? Ebro Ebru, Je noemt ze zelf op. En ze zijn er nog een paar, hoor. He? Maar die mensen moeten geholpen worden, die moeten gesteund worden. Maar die worden benen door... Door de linkse kerk, door onze eigen politici afgemaakt. Door onze eigen media afgemaakt. Dus als je als liberalen samen gaat werken. dan ligt er een enorme taak. om die media en politiek aan te pakken. En gewoon om die andere mensen, ook binnen de islamitische gemeenschap. te steunen. En dan moet je beginnen bij de vrouw. Want de vrouw is altijd degene die de belangrijkste veranderingen. in de maatschappij teweeg brengt. Want zij zijn degene die de kinderen opvoeden. die de kinderen in groot brengen. Kijk, en die macho mannetjes. Als je de wetten aanpakt en je zorgt dat de politie weer normaal functioneert. Normaal gaat handhaven en geen thee gaat zitten drinken en heeft daar bijeenkomsten. Het is te gek voor woorden, we zijn mee bezig. Maar ook dat kan ik verklaren. Nog even een zijsprong. Op een gegeven moment, toen heeft de Linkse kerken voor gezorgd. Dat de politieacademie compleet geïnfiltreerd werd door Linkse ideole, idioten. Peter Klerks, voormalige kraker. En degene die, die achter de politie opende, samen met uh, de Jetje Bussenmakers, hè, mevrouw, met Jansen en Jansen toen de tijd, uh, leraar op de politieacademie. Piet Rekman, de peetvader van de Linkse Kerk, de peetvader van de radicale, Politieacademie, gingen alle politiemensen op zitten leiden. Wat wil je dan? Ja, ik heb ook het idee dat, het, dat die politieagenten, dus die, helemaal, ja, die daadwerkelijk de, de, de thee drinken, zeg maar, dat het ook uit een soort pure machteloosheid Correct. of angst is. Omdat ze er niet tegen durven te gaan. Dus dan gaan ze daar maar thee drinken om te smeken dat ze met rust gelaten worden. Heb ik, ik het idee. Nou ja, helemaal je eens. En dat gebeurt dus ook op de scholen en dat gebeurt op de gemeentehuizen. Waar de schilderijen waar een vakantje op staat weggehaald wordt. Wat zijn we dan doen joh? Kijk, en dat bedoel ik, daar ligt een enorme taak om het stukje cultuur wat we hebben te behouden, te beschermen, te beveiligen en daarmee ook naar de toekomst toe te proberen de balans in orde te houden. En hoe zie je zo'n verandering voor je in de politiek en media, want het lijkt nu heel erg inderdaad richting die ja, toch wel beheerst te worden door de linkse kerk om het zo maar te noemen. Ja, ze hebben een heel groot probleem hè. De sociale media. Ja wij zoals jullie in zitten, ze hebben een heel groot probleem, de sociale media. Ze zijn ook heel druk bezig om te proberen die sociale media aan banden te leggen. In Brussel, in Amerika, oh nee, nu, want nu zit Trump toch. maar Obama probeerde dat ook al. Uh, ze zijn heel druk bezig om die sociale media, want die kunnen ze niet controleren. Nu is het onze taak om te zorgen dat die sociale media die we hebben... Om die te behouden en te voorkomen dat het door die rode houtwormen weer van binnenuit wordt uitgehold. Want Google en Twitter, ze nemen van mij aan, ze gaan proberen om het zo snel mogelijk over te nemen. Ja, inderdaad, want je, dat zie je. Hè? Ik heb zelf inderdaad dan ook natuurlijk ook een IT-achtergrond. En je ziet inderdaad ook bijvoorbeeld ook inderdaad, ook weer laatst hè? Google, die inderdaad weer een mega, mega boete, boete bijvoorbeeld. Er slaat nergens op. Weer, weer krijgt inderdaad van 2,4 miljard op. inderdaad. Uh, uh, ik, denk, ja, ik denk inderdaad ook wel dat, uh, uh, en dat, dat is dus ook, uh, ook, inderdaad ook het gevaarlijke, zeg maar ook. Van, ja, bij wie ligt inderdaad ook de, de internet aansluiting. En je ziet inderdaad ook in het verlengde ook daarvan, dat inderdaad uh, dictators, inderdaad ook als Erdogan, dat die inderdaad al uh, met, uh, met Twitter inderdaad afsluiten. Uh, dat, dat kan ik ook iedere, iedere luisteraar wat dat betreft ook aanraden. Van, bekijk gewoon eens van. Welke sites op dit moment er in Turkije bijvoorbeeld uh, op dit moment niet uh, online zijn. Ja, inderdaad, hè, niet, uh, die je niet, niet kan bezoeken. En ook bijvoorbeeld ook in China heb je natuurlijk de Great uh, ja. Firewall of China. Oh, dus, ja, dus, zo, dus je, en ik denk dat, dat we daar inderdaad ook wel. Uh, ik denk dat je daar wel inderdaad ook gelijk op in hebt, Peter, dat we daar een stuk dichter bij zijn dan dat we zelf inderdaad durven denken. Dus, dus ook daar ligt een taak. Uh, jij noemt de liberalen... laat ik het dan maar even blijven noemen zo. Daar ligt een taak om te zorgen dat we onze eigen Google krijgen, dat we onze eigen Twitter krijgen. En dat we dat afschermen, zodat het niet weer op de kosten keren door linkse aandeelhouders wordt overgenomen. He? Zoals een de meneer Dirk Sauer, die dus het NRC binnen ging pakken. Of uh, uh, hoe noemen ze de, de, de Rockefellers, die of George Soros. Dat zijn mensen die met kapitalen zo gauw mogelijk proberen die media om te turnen. Ja, of kijk inderdaad ook maar recent natuurlijk ook met um, het mediahuis. In, uh, in, uh, die inderdaad uh, van nou van geen stel moeten we af. Terwijl ja, uh, ja, ik, ja, lees hier, ja, he, ik lees, ja, ik ben wat ja, betreft een F-vijver. Ja, wat het betreft op geen nou, stel. Ik lees het altijd heel met uh, ontzettend ja, veel plezier. Dus, nou, uh, dus ja, ja, wat op het ja, ja. Ja. Ja. Maar dus, dan is een van de dingen is om meteen in het mediahuis te kijken. Wie zijn er? Vergeet eens op een gegeven moment je namen vergeten. Als jij een naam van een organisatie vergeten. Wat je altijd moet doen in deze is, welke poppetjes zitten in zo'n organisatie. En dan zul je gauw zien, wie is dat poppetje? Oh, die zat eerst daar, die zat daar en die zat daar. En die heeft die agenda. En als je dan zo'n organisatie wil beschermen, dan richt je je op die poppetjes. Pak de poppetjes, daar zijn ze gevoelig voor. Zoek uit of ze fraude plegen of wat ze ook doen. Uh, haal hun lijken uit de kast. Want die hebben ze allemaal. hebben we allemaal. He? Dus vergeet nou onze organisatie aan te pakken. Pak die poppetjes aan, want die zitten er niet voor niks in. Ja, je ziet buiten dat de overheid probeert de, het internet te controleren. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland al ja. tweets van Geert Wilders ja, niet ja. meer te zien zijn. En dat is zit gek, niet eens aan maar de, maar de zij Twitter. Maar zijn bezig. Is heel bizar en, Maar je ziet ook dat binnen Twitter, uh, Twitter blokkeert ja. vooral rechtse twitteraars, ja. uh, linkse mensen. Die mogen de meest agressieve dingen en uh -huh. met afgehakte uh -huh. hoofden en weet ik veel wat delen. Uh -huh. uh, Facebook hetzelfde. Ja. Genoeg, ik heb ja. genoeg vrienden zeg, die gezukt zijn. Ik heb er nog een last van gehad tot nu toe. Maar het ligt ook welke woorden. Hè. Je moet de formulering. Je kunt hetzelfde zeggen, maar op een andere manier. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat, is ook, je... dat is ook een, een iets wat ik van links geleerd heb. Je moet het woordgebruik in, in, in, de te, in de strijd tegen is heel erg belangrijk. Je moet niet gaan zitten schelden. Je moet niet... Uh, bo -bo -bo. Nee, er zijn anderen die Gewoon met feiten. Klap met feiten. Kun je niks aan doen. Ja, maar aan de andere kant zie je ook steeds meer dat die discussies veel feiten vrijer worden. Zoals bijvoorbeeld over klimaat. Ja. Uh, Daar kan je feiten ontzettend op een rijtje hebben. Maar nog ja. steeds ja. heeft ja. het GroenLinks-standpunt ja. uh, veel meer volgers. Dus ja. ik vraag me af, ook ja. al ja. heb je die feiten, dan ben je er nog steeds niet. Maar weet je, um, dat moet je zo zien dat uh, GroenLinks heeft natuurlijk een enorm netwerk. Als je nou eens gewoon simpel googelt op milieuorganisaties. Hoeveel milieuorganisaties? Hoeveel leden heeft ze milieuorganisaties? Nou, dan krijgt GroenLinks denk ik uh, met een mensenrechtenorganisatie, bla bla, bla, bla krijgt hij zomaar 10.000 mensen in de zaal. Wie zijn dat dan? Wie is GroenLinks? Huh? De Achilleshiel van de Linkse Kerk zijn de subsidies. Als wij morgen in staat zijn... om de subsidies te blokkeren... naar al die organisaties... zakt het als een pudding in elkaar. Dat, uh, want... want uh, maar wat je, wat je dan... Hè, wat je dan inderdaad wel inderdaad ziet... is dat het, dat het... en dat vind ik... Uh, en dat zie je natuurlijk nu ook eigenlijk... Met, met, uh, met Baudet natuurlijk gebeuren inderdaad... die dat inderdaad ook aanpakt... dat inderdaad ook hè, de, de eerste bedreigingen ook... Uh, ook komen inderdaad... en dat... Uh, en dat dan, kijk, en dat vind ik dus, dat vind ik in die zin ook echt gewoon een gevaarlijke ontwikkeling, inderdaad. Die ik gewoon zie van dat uh, het, uh, want kijk, eigenlijk heeft bijvoorbeeld links, heeft eigenlijk de salami-methode. Iedere keer kwam er weer een plakje in feite bij, zeg maar. Ja. Ja, dat is heel geleidelijk is dat gegaan. En waar ik heel erg bang voor ben, is eigenlijk, eigenlijk ook gewoon net zoals tuin dat we inderdaad een. Uh, er eigenlijk even één grote dreun tegen aangeven en dat vind en dat vind ik ook wel een zorgwekkende ontwikkeling van ja als je er weer één dreun tegen aan wil geven wat ik het liefst wil doen wil doen in de zin van hè dus een uh, een dreun waarbij eigenlijk he, dat, dat linkse huis gewoon eens inderdaad even door elkaar wordt geschud. En uh, gewoon ook eens even wordt gekeken. He, zoals je eigenlijk ook al in modus operandi, uh, he, modus operandi ook doet. Van nou, wie zijn die mensen? Wat zijn de agenda's van die mensen? Et cetera. Dat dat inderdaad je op demoniseren komt te staan. Uh, dus, dus ik. Dus, dus, want zou je dan veel meer juist die boomschudmethode Dus meer in het fortuin, wildersbordel Of zou je echt. Veel meer de, uh, dus de geleidelijke aanmethode daarin ook, uh, ook kiezen. Nou, ik zou een tweesporenbeleid hanteren. Ik zou er radicaal tegenin gaan. En ik zou tegelijkertijd zou dus, het uh, uitgebreid toelichten van hoe werkt het netwerk, hoe zitten ze in elkaar en stel ze aan de kaak. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Uh, heel veel mensen, en dan moet je gewoon luisteren wat je zelf zegt. Uh, heel veel mensen zeggen tegen mij van, bent u niet bang? Dan kijk ik, zei van, zei ik, uh, welk land leven wij? Leven we in de voormalige Sovjet-Unie? Of leven we in het voormalige Oost-Duitsland? Of leef ik in Venezuela? Of uh, wat, wat zeg je eigenlijk? Luister nou eens naar nou wat je zelf zegt. Dus we moeten gewoon allemaal bang blijven en dan onze mond houden. Uh, moet er moet toch eens een keer een streep in het zand gezet worden. En dan nou is het afgelopen. Nee, nee, absoluut. absoluut. Uh, kijk, daarom, he, daarom is dit ook zeg maar, mijn verzetsdaad in die zin: ja. het debat daar hier een podcast. Ja. Maar, uh, maar, want ik, ik, he, ik persoonlijk denk inderdaad dat, uh, he, dat, dat inderdaad, he, we inderdaad veel meer eigenlijk in een veel beter verpakte Orwelliaanse uh, wereld zitten. dan dat we op dit moment inderdaad zelf denken. En uh, dat we in die zin dus ook veel meer uh, ook ook hè, we, we we zijn eigenlijk ook omdat mensen, mensen zetten inderdaad de tv aan en, en zien dan inderdaad het, het journaal weet je wel, waarbij inderdaad al gewoon de, de items zo gepick and choose zijn inderdaad we hebben bijvoorbeeld, CNN dat, is al mooi hè ja, dat, nu, uh, ja, dat, uh, maar neem maar bijvoorbeeld, neem ook bijvoorbeeld uh, toevallig, uh, vraag me niet waarom maar mijn, mijn moeder wilde bijvoorbeeld naar het journaal inderdaad kijken en dat eindigt dan weer met een duurzaamheidsitem ja, dat, dat weet je wel dat, dat, dat weet je dat weet je gewoon zeg maar weet je wel, van ja, dan, dan weet je ook van nou wie het, uh, ja, wie het, hè uh, He, uh, ...wie dat inderdaad ook heeft geselecteerd... Ja, da daar, word je, ...daar word je gewoon echt gek van wat dat betreft... ...of in ieder geval ik, ik wel. Dus, dus, uh, dus ja, maar daarvoor hebben we gelukkig... Ja, dit, soort, ...dit soort kleine initiatieven. ...want hiervan moeten we het wel... Uh, ja. ...denk ik in ieder geval hebben. Nou ja, ik zeg in ieder geval... ...laat je niet bedreigen. Laat je niet bedreigen. En dan kun je misschien wel zeggen... Van, ...ja, maar ik ben niet in staat om me te verdedigen. Dat wil niet zeggen dat je je moet laten bedreigen. Er moet altijd, en dat is heel erg belangrijk... ...moet er dus een, een, een meldpunt zijn... Bijvoorbeeld, waar je terecht kunt. En als het niet de politie is, dan regelen we dat zelf wel ja? bedoel, Ze hebben mij ook vaak genoeg bedreigd. Stak de dag aan hun deur. Tik ik even op de deur. Hoi, alles goed, dan ben we weg. Ik doe niks. Ja, je ziet natuurlijk, dat zie ik om me heen, ook wel mensen die... Uh... ...serieuze last hebben van dat ze hun mening uiten. Ik ben zelf ondernemer, ik heb er zelf nog geen last van gehad. Uh, maar mensen die bijvoorbeeld een baan kwijt zijn... ...of uh, die zelfs een relatie uh, ja, ja. hebben zien verbreken. Oh, ja. Dus ja, ja. mensen maar, uh, hebben best wel... Want aan de ene kant kan je zeggen van laat je hem bedreigen... ...aan de andere kant, mensen hebben wel hele grote gevolgen voor hun leven. Uh, en dan snap je ook wel van waarom anderen het niet durven. Maar die mensen die bijvoorbeeld een baan kwijt zijn... ...die hebben geen achterban. Die met 20 of 30 me mensen dat bedrijf binnenstappen en zeggen van wat is dat hier? Hebben wij niet. Hebben we niet? Ja, want rechts is het al zo individualistisch dat ze zeggen van ja, je moet uh, zelf maar je brood verdienen. En wij ze uh, gaan, gaan niet met z'n allen lopen ze tuilen. Ja. Leer nou eens een keer samenwerken. Daarnaast. Je kunt ook van ze zijn wel lid van een kaartclubje of een biljartclubje. Wat is lid van een ander clubje? Die gewoon net zoals hier, waar we nu zitten, gezellig van zitten de brainstormen en dat soort dingen meer. Ja. Leer nou eens een keer voor je geloofsgenoten opkomen. Ja. Gelijkgezinde geloofsgenoten, die Heeft niks met religie te maken. Dat, uh, nee, maar ja, ik denk, ik denk, dat dat inderdaad ook wel een, ook wel inderdaad ook wel een, een, een goede les ook wat dat betreft ook is. En ik, dat merk ik ook wel inderdaad dat, dat in ieder geval wel, wel in ieder geval ook wel inderdaad ook steeds meer. En dat, dat is denk ik ook het, het slimme ook wat, wat Baudet bijvoorbeeld inderdaad ook heeft gedaan. Maar, en dat vind ik veel gevaarlijker. Kijk, als ik, als ik Baudet over een beweging hoor praten, ja, inderdaad woordgebruik inderdaad, dan. dan Associeer ik dat inderdaad. Hè? De mars door de instituties is eigenlijk een soort van omgekeerde Gramsci. Maar als ik inderdaad. Nu ook hoor inderdaad hè, van, van, Asscher, van ja De PvdA moet een beweging worden. Dan denk ik van ja die beweging is er. Is die, er in ja, feite. Nee, is het is nooit anders is, geweest. Is, is PvdA ervan, is een oh, beweging. Het ja. uh, uh, heeft ja. uiteindelijk een nek. Dat is omgedraaid. De PvdA. Doordat ze te veel beweging zijn geweest. Hebben ze dus in onze maatschappij zoveel ellende gecreëerd. Want ja. alle asielzoekers en de verkleuring van onze maatschappij... Ja. hebben we te danken aan de Partij van Arbeid. Ja. Van het begin ervan. Ja, kijk, kijk ik, vind het, ik vind het een mislukking. Maar inderdaad, in de, in de ogen van, van die mensen... is dat een enorm succes wat dat betreft. Ja, ja je bedoelt de vluchtelingen. De ja, maar nou, uh, ook, alle, ook alle mensen... die zichzelf uh, natuurlijk ook verrijkt hebben. Laat dat ja, wel tuurlijk, zijn. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, uh, hè, dat, en dat, dat zie je ook inderdaad ook weer hè, ook in, het, in, het, in het boek inderdaad natuurlijk, hè, ook, uh, ook inderdaad hebben we bijvoorbeeld inderdaad ook een Frans Timmermans bijvoorbeeld en de, de ploemers en zo die inderdaad overal inderdaad weer, weer vriendjes hebben met, met de fitness kwestie die je ook bespreekt. Van, ja. Ze hebben de verkiezingen verloren, maar ze zitten nog alle strategische posities. Wat heeft Timmermans in Brussel te zoeken? Die, vindt, die, die is helemaal niemand door ons gekozen, joh. Ja. met die kerel. Ja, maar dat is natuurlijk. Ja, aan de ene kant kunnen we juichen dat de PVDA zo verloren heeft, aan de andere kant heeft het helemaal geen bal invloed. Ze zitten overal. Ze zitten op alle ministeries. Ze zitten in de Europese Commissie. Ze zitten in de VN. Gaan ze maar door. Aatje melkert en we zijn. We noemen ze maar mogen op die er allemaal gezeten hebben. Dus dat klopt ook allemaal niet. Ik wil op het moment dat zo'n partij. Zit er nu nog in de regering, in de interregering. Maar op het moment dat er een andere regering is, zouden die mensen allemaal van hun post weg moeten. En ik ben een groot voorstander ook van een gekozen burgemeester. Het is te gek hoe het allemaal die vriendjespolitiek gaat, partijkartel. Eh. Ja, dat is natuurlijk waarom ze heel oh, erg bang zijn voor directe uh, democratie. Natuurlijk. Ja, uh, van tuurlijk. gekozen minister-president, ja. gekozen ja. Ja. Uh, burgemeester, ja. omdat ze dan niet ja. hun netwerkje nee. in stand nee. uh, nee. Nee. In stand kunnen houden. Wat kunnen we via... De zijn, ze ook niet meer, zijn ze nu ook niet meer tegen? Of ja, zijn dat... ze nu ook tegen? Ja, ja, dat vinden ze ook allemaal uh, ja, fascistisch niet... bijna. Ja, en, uh, dan, kom je aan, dan kom je aan een speeltje. Dan wordt Baudet weer met Hitler vergeleken. Ja, ja, ja, en dan, uh... Maar zie je in het huidige politieke systeem... een ingang om dit soort dingen te veranderen? Of zeg je van het systeem is hun zo gediend... dat je het eigenlijk niet via de politiek zou kunnen veranderen? Nou ja, de enige manier om het te veranderen... is via de politiek. En alleen, uh, je kunt het alleen maar veranderen door... Uh, de politici uh, uh, degene dus direct aan te pakken, weer op de persoon, en degene die dus het andere geluid laten horen, te steunen. Maar denk je ook niet, want ik denk dat dat namelijk nu het, uh, ook natuurlijk ook met eigenlijk ook hè, de, de steeds meer toenemende macht van Brussel ook, uh, hè, dat we dat ook gaan zien, dus dat we ook Steeds minder ook die mensen in die zin dus ook verantwoordelijk kunnen houden, omdat die dus inderdaad gewoon Europees uh, solidair natuurlijk, hè, als ze zijn natuurlijk ook gaan, gaan samenwerken. Is dat ook niet een, gewoon een beweging ook die je uh, wat dat betreft ook ziet, waardoor inderdaad ook zo'n uh, uh, zo Frans Timmans inderdaad ook dus ook naar Europa gaat. Juist ook omdat ze gewoon zoveel. Uh, zo we hier inderdaad. De macht uit uh, uh, ja. En ons regels op kunnen leggen. Ja. Zonder dat ja. we er direct van op de hoogte zijn. Ja, exact. Maar kijk, kijk en dat, dat is ook het hele grote probleem. Is uh, dat, dat schat? Dat uh, de politiek zich verstopt, verstopt achter Brusselse regelgeving, achter internationale verdragen. Ze, ze kunnen het vluchtelingenprobleem niet aanpakken, omdat ze zich beschermen of verschuilen achter internationale verdragen. Het internationale mensenverdrag. Dat, dat functioneerde op een gegeven moment, tot ik maar zeggen, tien jaar na de Tweede Wereldoorlog. Daarna is het onmiddellijk door die linkse muizen overgenomen. En wordt het gebruikt en misbruikt. Zelfs tot grote criminelen. Die niet uitgezet kunnen worden. Terroristen die niet uit kunnen gezet worden in Nederland. Op het kader van mensenrechten. Ja, maar kijk, Peter, want jij hebt namelijk natuurlijk al die mensen, jij weet al die cv's van die mensen. Jij, jij, kent, al die, jij kent al die mensen. Zie jij inderdaad ook uh, gewoon als je het hele, als je het hele Linkse veld, zeg maar. Uh, zeg maar, in zijn totaliteit in kaart brengt. Zie je dan inderdaad ook. In, laten we zeggen, in die, in die hele kerk ook een, al een hele grote verschuiving naar, naar Brussel. Dus dat je ook echt al ziet van, hé hey, wacht even, volgens mij zijn ze gewoon het zinkende schip Nederland aan het verlaten. En gaan ze inderdaad allemaal in één keer Europees, hè, worden in één keer de cv's veel Europeeser dan dat we eh, zouden willen. En dat ze gewoon zeggen van nou, Nederland laten we achter ons. Of zie, je, of zie je die beweging nee, nog nee, niet? Dan moet je weer even teruggaan in de geschiedenis. Proletarios alle landen verenigt u. Uh, uh, een heel oud agendapunt van, van de linkse beweging, internationaal, is een wereldregering. Een wereld zonder grenzen. De global village. Waarin iedereen recht heeft om overal te wonen. Op een uitkering, op een woning. Op, wie het betaalt, doet er niet toe. Dat is hun streven. Dus de stap naar Brussel is een tussenstap. De stap naar de VN is de volgende stap. Zij willen een wereldmacht, ze willen dus een wereldpolitie, ze willen een wereldleger. Ja, dat is al een hele oude agenda van ze. Alleen dat doen ze iedere keer stapje voor stapje. Een van de grootste opmerkingen kreeg, na alleen van dit boek, zijn ze er al zoveel jaar mee bezig. Ja, iedere keer een beetje, iedere keer een beetje, iedere keer een beetje. En voor je het weet, hebben ze het voor elkaar. Dus daarin moet je Brussel zien. En dan gaat dan niet meer om democratie. Ze willen helemaal geen democratie. Want dan kunnen ze het nooit bereiken. Zo gevaarlijk is Brussel. En ik heb zelf, heb ik een paar jaar, heb ik in Brussel gebivakeerd. Omdat ik adviseur was van een paar politici. En ik ken het Brusselse circus. En die hele Europese commissie, die moeten we morgen sluiten. Want die hele Europese commissie is nooit gekozen door niemand. En er zitten mensen die zich, die zich een, een macht hebben toegeëigend. Die is een soort Napoleon daar zitten, die zich keizer voelen. En wat dingen doen. En niemand controleert het. Want het Europees Parlement laat daar een hele grote steek vallen. Het Europees Parlement moet de macht hebben, niet de Europese Commissie. Dus is een, de Europese Commissie is een gevaar. En ik hoop dat Engeland met zijn brexit uh, opvolging krijgt. Dat er meer landen zeggen van... Dat we ze dwingen om die Europese Commissie te sluiten. Want het is één grote maffiabende hoor. En dat zijn ze toch rekkend gezicht hoor. En mijn archief kan dat staven. Nou ja, vandaar ook de vraag: van, van, hè, toen we het net hadden over het verlies van de PvdA. Um, je zegt van de politiek is de enige manier om het, om het te regelen, ja. uh, maar aan de andere kant verliest de landelijke politiek steeds meer aan macht. Ja, Daar moeten we zorgen dat die politici die bijvoorbeeld tegen Brussel zijn, en ik ben in principe niet tegen Brussel, als het gaat om elkaar te steunen zakelijk en weet ik aan wat dingen meer, maar niet dat Brussel ons uh, gaat vertellen of we een flesje olie olijfolie op tafel mogen hebben of niet, ja, Brussel, daar hebben ze niks met, maar ze zijn niet gekozen. En Europa, een Engelsman is geen Duitser. En een Duitser is geen Fransman. En een Nederlander is geen Spanjaard. Europa is vanuit de oude culturen is het een mix van, van, van mooie dingen. Kijk, Amerika heeft dat probleem niet. Het zijn allemaal immigranten. Australië heeft dat probleem niet. Nieuw-Zeeland heeft het probleem niet. Ja. Maar wij als Europa is een heel oud volk, joh. Dat werkt gewoon niet. We kunnen niet alle Europeanen op een hoop gooien. Bestaat niet. Nou, democratie is dus op dat niveau we, haast onmogelijk, omdat we nooit een één debat kunnen hebben. Op Europees niveau nee, bijvoorbeeld. Natuurlijk. Met al die verschillende talen en culturen. We kunnen het en... hebben over uh, autowegen aanleggen en over treinverbindingen, over logistiek. We kunnen het hebben over de havens, over luchtvaartverkeer. Uh, uh, we kunnen praten over een beetje bescherming van elkaar, uh, handel drijven. Maar je gaat mij toch niet vertellen of ik hier eh, mag zeggen van die vluchteling wil ik niet of wel. Want dan ben ik zo blij met Hongarije en met Tsjechië hè? en met Polen. Want die zeggen wij hebben die nonsens lang genoeg aangehoord die linkse troep. Toen we hier die communisten hadden. Nou ja, die zijn bezet en die zijn vrij en die zijn blij dat ze eindelijk hun eigen land hebben. Die, willen de, die zijn ook zeer gepassioneerd om het hun eigen land te houden. Te houden. Ja. En uh, dat, die gepassioneerdheid voor het behoud van je eigen land, dat is iets wat in West-Europa behoorlijk lijkt te missen. Ja, kapot gemaakt is. Je mocht er niet meer in de individu zijn. Het moest er allemaal gelijk zijn. Als was je fascist, racist racist. Huh? Ja, als je iets van onderscheid maakt, dan zit je gelijk al in de verkeerde hoek. Ja. Ja, dan moeten we dat eens een keer om gaan draaien. Dan moeten we eens een keer die anderen van racisme en fascisme, rood fascisme gaan beschuldigen. Alleen hoe, hoe brengen we dat de jongeren bij, hoe zeggen we dat nou? genoeg is genoeg. Hoe gaan we dat doen? Heb je er een idee over hoe je dat zou doen? Samenwerken. Samenwerken. En hoe, uh, hoe zie je dat voor je? Sociale In... media. Sociale Ho media is op dit moment het breekijzer. Nou. Het breekijzer. Alleen wat we zouden moeten hebben, is onze eigen uh, YouTube channel. Waarin we dus ook uh, uh, discussies en uh, tv-series. En weet ik allemaal wat gaan doen. Dat zouden we moeten hebben. En we zouden dus financierd moeten vinden. Want dat is het gekke, namelijk. We hebben dus aan de niet-linkse kant heel veel rijke mensen. En als je nou als Amber bijvoorbeeld een tienduizend euro of een ton ergens in een, in een netwerk zouden bouwen. Joh. Dan slaan we ze om de oren. Echt. Dan slaan we ze keihard om de oren. Ja, want uh, die uh, social media is dan het breekijzer. Maar bijvoorbeeld achter Twitter zit al een behoorlijk polycore um, bestuur. Of, uh, ja, nou, Twitter in Nederland uh, is overgenomen door... Even kijken, in ieder geval er wordt een andere organisatie gerund. En ik heb toevallig gisteren alle poppetjes, de naam van alle poppetjes, naar een paar journalisten gestuurd en gezegd van, hou die eens tegen het licht. Maar voor je het ja. weet is het weer zo'n linkse troep. Nou ja, bij Google werden ook al uh, berichten of positieve berichten rondom Hillary hoger gerankt dan Tuurlijk. Uh, Tuurlijk. de negatieve berichten. Tuurlijk. Of dan berichten over, over Trump. Dus ja, het hele Google ja. en, en daarmee ja. ook ja. Uh, YouTube. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld in Amerika heb je James O'Keefe. En James O'Keefe heeft net weer CNN aan de kaak gesteld met zijn undercoverwerk. Huh? En hij heeft daarvoor heeft hij Hillary en die Hillary campagne aan de kaak gesteld. Is een goede vriend van mij. We hebben een James O'Keefe Nederland nodig. Kom eens op met een jonge cameraman en interview bijvoorbeeld wat jullie doen. He? Alleen, dan moet je wel onderzoekswerk doen en zeggen: van oké, okay, we gaan morgen eens even op het plein in Den Haag staan. Want dan komt meneer Roemer, die gaat dan ergens aan een tafeltje. Hé, hey, dag meneer Roemer, hoe is het nou met u? Je. En, en dan onder valse vlag, want links doet hij dan dus, ze uitspraken ontlokken, hun, hun, hun, hun masker van hun gezicht rukken. rukken. Ja, daar hebben ze een hekel aan. Nou, en ik probeer door middel van mijn boeken het masker van hun gezicht te rukken. Bijvoorbeeld toen de tijd het boek over Mebel. Wie zijn ze nou eigenlijk? Wat zit erachter? Ik was altijd zeer pro-koningshuis. Totdat ik het boek van Mebel ging schrijven en onderzoek ging plegen. Nou hoop ik dat Alexander en Maxima een beetje anders gaan worden. Alleen Maxima werd ook meteen omgeschoold door de Linkse Kerk, toen dus ze Nederland binnenkwam. Uh, we gaan zo'n beetje richting de afronding van deze podcast. Yes. Het was heel interessant. Ja, je raakt nooit uitgesproken. Je raakt sowieso nooit uitgesproken, uh, denk ik. Is er, is er nog iets wat je op dit gebied de luisteraars wil meegeven? Nou ja, ik zou in ieder geval willen meegeven van... Uh, laten we de instrumenten die we op dit moment nog bezitten en een stukje cultuur wat we nog hebben, laten we dat beschermen. Laten we zorgen dat het niet overgenomen wordt. Wees alert. Kijk op een gegeven moment binnen je gemeente, binnen je provincie. Uh, wat gebeurt er allemaal? Hè? En wie, wie probeert daar weer de boel om te gooien? En, en, en, en, lees eens anders de kranten. Kijk eens anders naar het nieuws. Laat je niet door de nos bedotten. Laat je niet door de linkse media bedotten. Probeer eens even dingen te checken. Als je iets leest. Probeer dan andere kanalen aan te boeren. en leg de verkregen informaties op elkaar als een blauwdruk En kijk van wat je wel en niet kunt gebruiken. En of het klopt. Kom voor jezelf op, steun elkaar en zorg dat de weinige dingen die er nog over zijn niet van je afgenomen worden. Dat lijkt me een heel mooi afsluitend woord. Hartelijk bedankt voor het interessante interview. Uh, ik zal nog even herhalen. Het gaat om het boek Modus Operandi van Peter Siebold. Voor wie verder wil lezen. En uh, voor nu, uh, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ja, en inderdaad, het is echt een aanrader. Uh, en jullie ook ja, ja, goed. goed.